op rij in de Eredivisie. Eerder op de avond won AZ met 1-0 van Volendam. Twente-Pek Zwolle eindigde in 1-1. Een ijskoude nacht, temperatuur daalt tot lokaal min 12... en het kan glad zijn. Morgen overdag eerst af en toe zon, daarna meer wolken... en vanuit het westen regen of natte sneeuw. Het blijft de hele dag een beetje vriezen. En dit was het nieuws op 538. FBI don't know! Zondagavond is de crimeavond. Met FBI bij Veronica. Kijk het nieuwste seizoen van de FBI, vol actie en spanning. Morgen vanaf 8 uur, exclusief bij Veronica. Opnieuw vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro op sunweb.nl.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 Luister nu naar 538 Tomorrowland One World Radio via 538.nl of de 538 app. This is, this is hey, this is Fischer. Hi, this is David Gephardt. Hey, we are Swedish House Mafia. Hello. This Tom Dollar. The biggest DJs in the mix. 538 Dance Department. This is the Dance Department Hot Mix. Deze week in onze Hot mix. Een nieuwe legende. Max Styler. Oh. Vorig jaar presenteerden we hem nog als één van de talenten van 2025. Nou, dat hoofdstuk is gesloten. Hij heeft het waargemaakt. Some of the most exciting artists in the scene. Max Styler. Max Styler. Max Styler. Happy to have him here, Max Tyler. How's it going? En hey, dat klopt. 1000 tracklist.com riep hem uit tot de beste producer van het jaar. En de internationale dance scene is unaniem. Hij behoort tot de top. Zo blies hij het hele jaar. Iedereen omver met zijn eigen producties. Mm -hmm. Get up now, can't wait to turn. London's on fire, while Paris burns. De grootste festivals ter wereld zijn zijn podium. Van Coachella tot Tomorrowland. Deze jonge Amerikaan stelt nooit teleur. Gisteren releasede hij zijn nieuwste track. En vandaag is hij weer bij ons. Nu in de Dance Department Hot Mix. Eén uur lang, Max Styler. ...exclusieve hotmix bij jaar Dance Department. Vanavond door Max Styler. Hij werd door de website 1001 Tracklist benoemd... ...tot producer van het jaar. Vorig jaar benoemden we hem al... ...tot een van de grootste talenten van het jaar... ...en dat heeft hij helemaal waargemaakt... Ik Vroeg hem deze week hoe hij hierop terugkijkt. It was seriously such a whirlwind, so many new experiences, so many new cities and countries visited, and also all the support from other DJs last year really made it special. Landing that number one slot on 1001 Tracklist really meant a lot to me. Nou trots zijn mag hij zeker. Verder met Max Tyler in de Hot Mix in Dance Department. It was always right. Okay, All right. We are DJs, like any songs in particular, For the moment being, I'm afraid we are taking a no request, so just let us build it our way, okay? It's not about the volume. Up up the volume, up up the volume, up up the volume, up up the volume, up up the volume, up up the volume, up up the volume, up up the volume, up the volume, up the volume. Ik ben Armin van Buren en je luistert naar de excesieve hotmix gemaakt door Max Tyler. Deze week vertelde Niemen wat hij hoopt dat er in 2026 gaat gebeuren. I just started my label New Moda and growing that is at the top of my list. I'm really passionate about trying to find new artists that I can sign and champion with the label. So that's a big goal. Another big goal is honestly just trying to find a little more discipline. It, there's definitely a Big learning curve with traveling this much. Staying healthy on the road is not easy. So I want to be better about eating well, exercising. I'm just putting this out there to hold myself accountable. <laughs> nou, dat lijken me mooie vooruitzichten. Verder met Max Tyler in de hotmix in de dance department. Department. Watch your mouth, Fendi. Zaterdagavond. Je luistert naar een heerlijke hot mix gemaakt door Max Styler. Deze week was de release van zijn Grease 2000 Rework. Die track heeft al mega veel support gekregen. Hij vertelt er zelf over. That melody is so infectious. En yeah, ja, I just wanted a version that felt really current to me and fit my sets. So I had to take a stab at it. and I'm really excited that it's finally out now. Nu verder met Max Styler in 50 Dance Department. Open up your eyes. Dan I don't know where I'm Yeah. This is your last point, Who's that for distracting blah New type of flow Flavors you should get to know Groovin' on the dance floor Jiggle like a jelly bro And her friends like Maybelline, Poppin' when they hit the scene Caution probably make you scream Wishing you was on the clean Wishing you was wishing you was Wishing you was the clean Wishing you was wishing you was Wishing you was the clean Wishing you was wishing you was Wishing you was wishing you was Wishing, wishing, wishing She got a whole new type of flow, flavor juicy. Moving on the dance floor, jiggle like a jelly roll, and uur Max Tyler in de Dance Department Hotmix. We hebben elke week de crème de la crème... ...uit de dance scene te gast in de Hotmix. En het leuke is, je kan alle Hotmixen... ...en de hele show elke week terugluisteren... ...wanneer het jou uitkomt. Via 5 of via mijn Mixcloud. Heerlijk tijdens de hardlopen, al zeg ik het zelf. Dat was hem voor deze week. Voordat ik het stokje overgeef aan Tiesto...